Taantjes, over wat het is en zou moeten zijn, met Paldoni. Als je een jood vraagt hoe oud hij is, moet je er minstens 5000 jaar bij rekenen. Hij ademt samen met zijn voorvaderen, staat ermee op, gaat ermee aan tafel en neemt hen weer zijn bed in. Koenraad Tinel is officieel 72 jaar. Hij is, laat dat duidelijk zijn, geen jood. Maar als het op geschiedenis aankomt, zit hij toch dicht in de buurt. Eigenlijk maakt Tinel met gemak een spreidstand tussen de 19e en de 21e eeuw. Grootvader werd in 1850 geboren. Grootoom was de beroemde componist Edgar Tinel. Vader kwam geschonden uit de Eerste Wereldoorlog en Koenraad zelf heeft de Tweede Wereldoorlog nooit van zich af kunnen schudden. En toch staat hij met beide benen vandaag in de wereld. Tinel is een plastisch kunstenaar die mensen rondom zich nodig heeft. Een qua jongen met gezond boerenverstand, want op grote theorieën zul je hem niet betrappen. Down to earth recht voor de raap en een rasverteller. Alleen al over de schoonheid van bezwete paarden en de kunst van het springen, kan hij met gemak een etmaal vullen. Zijn vriend en huisgenoot Dirk Steurtenwagen blijft zich elke dag over hem verbazen. Titaantjes, over wat het is en zou kunnen zijn. Dag Koen. Vanmorgen nog samen aan tafel de dag begonnen. Sprakeloos. Dat doen we vaker, bijna twintig jaar intussen... Dat een vrouw ons samenbracht, gij dertig jaar ouder dan ik, hoe schrijft je dat neer? En dat gij onze drie kinderen zag geboren worden en opgroeien nadat de uwe al het huis uit waren. Herinnert gij u nog die nacht toen het water brak en gij te midden van het huis een groot vuur aanstak, zodat we Elias door de vlammen heen tevoorschijn zagen komen? Tegen levens die zo nabij geleefd worden is een brief niet opgewassen. Of misschien die ene brief die boven uw schrijftafel hangt. Een brief van Rainer Maria Rilke aan een jonge dichter. Alles is dragen, in ons omdragen. En dan baren. Dat alleen is leven als kunstenaar. Vorige winter, weet je nog, dan was die klaarheid daar. Toen al die inktekeningen uit uw Japans penseel vloeiden. En plots, na zoveel jaren dragen in u omdragen, de odyssee van Kunra Tinel, doorheen waanzinnig Duitsland op papier verscheen opgedragen aan Betty Galinski, uw Joodse pianolerares, die op een dag in 1944 niet meer opdaagde en later bleek omgekomen in een zoutmijn in Polen. 230 sublieme schilderingen, op papier gezet met de open, onbevangen blik van een kind dat kijkt en kijkt en niet meer vergeet. Uw werk is het leven zelf, genezend voor wie het toelaat. Zoveel generositeit in materie gevat. Allemaal te veel voor deze brief. Tot straks aan tafel. Dirk. Dag, Goed dag. Dirk Sturtewagen. Uh, daar woon je mee samen? Ja. Maar niet alleen met hem? Ja, ook met zijn familie, zijn vrouwen, zijn kinderen. Ja. Ja. In, in, in het uh, eerste stiltegebied van Vlaanderen? Ja. ja. Dendermark is dat, geloof ik? Dendermarkgebied, ja. Ja, het Ja. Ik ben er wel eens geweest. Jullie zijn, zitten daar in een fantastisch mooie. Ja, dat is een soort van Abdijhoeven. 17 ja. Abdijhoeven, geloof ik. Ja, hè? 17 Deems, ja. De oudste delen zijn in 17 eaves, ja. Wat is dat, een soort van commune waar je woont? Nee, dat is geen commune. Nee, nee, nee. We zijn goede vrienden. We zijn toevallig bij elkaar gevallen. Ja, eigenlijk toen ik. Uh... Hoe zou ik het gaan zeggen? Uh, ik woonde in een grote andere hoeve, waar ik al 30 jaar woonde, maar ik ben die kwijtgespeeld door te scheiden. En. Uh... Toen ik daar alleen zat, en ik kende Dirk en zijn echtgenoten, heb ik hen voorgesteld, toen ze afgestudeerd waren, ik kende die zeer goed, dat ze bij mij konden wonen, een tijdje, als ze wouden. Als ze het niet zagen zitten, konden ze weer weggaan. Toen ik mijn hoeve helemaal kwijtspeelde, ja. Ja, heb ik gezegd, kom, laat ons elk onze weg gaan. En ze hebben toen gezegd, nee, we blijven bij u. En nu woon ik eigenlijk bij hen. Ja. Nu is het omgekeerd. Ja. Hij zegt, uh, sturtenwagen, ja... Alles is dragen in ons, omdragen en dan baren van Rilke. Ja, dat is gewoon indienlijk. Ja, maar ik schiet er niet zoveel mee op. Ja, maar Het is dat, een beetje dat is, etherisch. Dat, dat is, ja, maar dat is typisch hij. Hij is een zeer etherische mens, veel meer dan ik. Hij, ik trek hem naar beneden, hij trekt me naar boven. Ja, ik denk dat, dat jij als, als ja, ja, ja, beeldhouwer in schilderen heel erg vitaal bent. Daarom zijn we zo goede vrienden. Ik denk dat hij die een tekst beter verstaat dan ik... Maar hij hangt wel bij jou over het bureau. Ik heb hem op mijn bureau gangen, ja, ja. Ja. ja. Mijn tekenkamer, laat ons zeggen. Ja. Ja. En, en wat zou hij dan volgens jou betekenen? Ik weet niet, ik heb niet zo goed geluisterd. <laughs> dat dat natuurlijk een is van heel je leven. Hè, en dan uitdrukking eraan geven. Hè. Ja. Ja. En dat helpt me ook voor mezelf. Ook voor mijn werk. Aha. Dat is iets raar, hoor. Artiest zijn. Ja? Ja. Ik voel me eigenlijk geen artiest altijd, maar... Wat is dat artiest zijn? Dat het artiesten? Geen, ik het niet goed weet. Dat is een soort. Um, wat is artiest zijn? Dat is die een nood hebben van je verhaal te doen op een of andere manier. Die een diepe nood dat, dat je daar niet vanaf kunt. Ja? Ik heb ooit een periode in mijn leven gehad dat ik zei: Ik ga niet meer beeld houden. Ik deed dan smederij, ik ga smid blijven. Ik had een paar werkmannen en ik verdiende veel geld, tamelijk veel geld. Allee, veel geld is groot, maar ik trok goed mijn plan. Maar ik, op een moment kon, zag ik dat niet meer zitten. Ik kon dat niet meer. Ik, ik heb dat overboord gegooid. En dan een grote misering. Een soort midlife crisis zoals ze dat noemen. En ze hebben me toen de leerstoel beeldhouden op Sint-Lucas in Brussel voorgesteld. En dan heb ik dat gedaan. En dat heeft mij gered. Maar uh, ik moest... Weer gaan beeldhouden. Daarom smeet ik dat ding overboord. Ik, ik moest tekenen, beeldhouden. Dat ik expressiemiddel, ik had dat nodig. Maar je werkt met metalen, brons, met organische ja, materialen ik, ook? ik houd van materiaal, van materie. Ik houd niet van polyester en zo van die dingen. Dat is toch ook materie? Ja, maar dat is motig, dat wordt lelijk oud en zo. En dat stinkt en dat is ongezond. Nee, ik heb liever ijzer en plaster en, en, en vodden en hout en... Echt, echte dingen, ja. moet je heel fysiek zijn bij jou, hè? Nogal, ja. ja. Want ik ben begonnen met piano studeren en ik deed dat goed, maar uh, ik heb dat opgegeven omdat ik, uh, ja, ik moest meer fysiek bezig zijn. Ik moest meer, uh, ja, ik heb dat geweldig, ja. Maar je was, naar verluid, geen onaardige concertpianist, Ik speelde nogal goed, ja, maar ik ben van een familie en ja. ik zat een beetje erin en... Uh, ja, jouw grootoom was Edgar Tina. Ja, ja, Componist ook? Ja, een Onkel daar. we moesten daar muziek van spelen en liedjes zingen en zo. En je hebt hem nog gekend? Nee, nee, nee, nee. Hij is gestoven in 12. Hij is tamelijk jong gestoven. Ah. Ik ben de jongste van mijn vader en mijn vader was de jongste van zijn vader. Daarmee liggen die generaties en al ver. Dus jij zit eigenlijk. Dus jij eigenlijk. Ja, eigenlijk zit jij in een spreidstand. De ja. ene been in de 19e ja. eeuw en de andere ja. in de 21e ja. eeuw. En alles wat ertussenin ja. zit. Ja. Ja. ja, de grootvader van mijn grootvader was nog van voor België. Die was van 1767. Uh, ja. De grootvader van, van mijn grootvader, is dus eigenlijk niet zo ver. Hè? Nee. <laughs> Neem je dat mee, dat verleden? Dat ik vind de geschiedenis... het wel geestig om aan te denken. Ik vind het wel verstandig om aan te denken, ja. Nu dat ik zo'n geschiedenisfriek van de familie werd, maar toch, ze er toch wel iets, die tinels, ze hadden wel kleuren. Het zijn er veel die in de kunstrichting gegaan zijn in de familie. Uh, jouw pianiste, uh, Betty Galinski. Ja. Dat, dat was eigenlijk jouw lerares, geloof ik. Mijn lerares piano geweest, ja. Ik ben begonnen met piano leren toen ik vijf was. Uh, ja, mijn moeder speelde ook pianos, ze zong en zo. Mijn vader kende ook muziek. Uh. Uh, en wij werden zeer vroeg aan het piano gezet. Ik was nogal begaafd. ik speelde goed. Ik deed mijn eerste examen uh, toen ik zes jaar was, met een stukje van Bach. Maar ik kreeg privéles thuis van Betty Galinski. was een vriendin van mijn moeder. Blijkbaar wisten mijn ouders niet dat zij Jodin was. En binnen de oorlog op een dag kwam ze niet meer. En uh, toen hebben mijn ouders later uh, gehoord dat ze gepakt geweest was en dat ze gestorven was in de Zoutmijnen van, in Polen. En ik zie mijn vader nog zeggen, mijn vader die een zeer Duitsgezinde was, met zijn handen is naar had ik het geweten, ik had ze weggestopt. Voilà, dat is de geschiedenis. Het is daar, ja, maar het is waar. Ja. En Piano is af? Weg, ja. ja. Die oorlog die heeft toch, denk ik, ontzettend veel uh, invloed op je. Ja. En ook op je werk. Ik, ja, ik denk dat wel. Ik heb dat lang eigenlijk niet goed geweten. Ik heb dat lang ook verzwegen en daar niet over gesproken en daar niet aan gedacht. Maar door met Dirk, mijn goede vriend, samen te wonen, die mij regelmatig erover uh, interpelleert en vragen stelt en zo, ben ik beginnen vertellen. En heb ik eindelijk heel mijn oorlogsverhaal aan hem in stukjes en broekjes over jaren verteld. En hij weet dat nu eigenlijk. Hij weet daar zoveel, zoveel van als <laughs> ik... Bijna. Hier is hij, hier is hij. Dirk Stortewaar. Ik denk dat dat op heel jonge leeftijd, toen hij 10, 11 jaar was, uh, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat hij daar een, um, een heel sterk uh, zicht heeft gekregen op de menselijke conditie. En daar ook heel uh, uh, dicht op heeft gezeten. Toen hij uh, uh, als kind met vluchtende ouders, met de vluchtende familie, uh, door Duitsland, Duitsland in, uh, in, uh, in vernietiging, of laten we zeggen, uh, toen Duitsland uh, werd platgebombardeerd, daar als kind doorwandelde. Hij is heel sterk geconfronteerd geweest met alle uh, aspecten van overleven. Hè. Er is wel verteld geweest door de onderwijzers, uh, nadat hij terugkwam uit, uh, uit Duitsland, dat hij er als een getraumatiseerd kind uh, rondliep. Hij kan zich dat als zodanig niet herinneren. Maar um, uh, het is toch zo dat hij dat met zich meedraagt en dat dat uh, voor hem een heel sterke um, inspiratiebron is voor alles wat daarna is gekomen. Dirk Sturtwagen, over ja, de oorlog en hoezeer die toch van tel is geweest, bijvoorbeeld jouw vader Koenraad uh, Tinel. Uh, ja, die had meer dan gewoon maar bewondering voor de Duitsers. Hè? Ja, ja, ja, mijn vader was een overtuigde nazist, echt waar. Nazist? Ja, ja, ja, ja. Hitler, dat was, dat was alles. Hij was een goede vriend van Joris van Zever, dat was een vriend in huizen bij ons. Mijn vader was een held van de noordelijk van 14. vrijwilliger. Maar hij is daar zeer flamigant geworden. Hij was nogthans uit het milieu... Allee, ze waren misschien wel flamigant, maar ze spraken veel Frans. Ja. <laughs> zoals velen, zoals Joris van Zever zelf. Uh, en uh, ik herinner me dat hij zei tegen mijn moeder... Vrouwtje, de Duitsers komen. De Duitsers komen, als de Duitsers België binnenvinden. Dat was voor hem echt... Dat was het, de nieuwe orde. Hij geloofde daar verschrikkelijk in. En hij was een heel brave, correcte vent. Een ongelooflijke, eerlijke mens. Maar zo naïef is daarin getrapt. En heeft er mijn twee broers mee ingesleurd. En die hebben er het meest van afgezien. Want die zijn ouder dan ik. Die zijn tien en twaalf jaar... Uh, Acht en tien jaar ouder dan ik. Meegesleurd om, omdat ze moesten ja. mee gaan vechten? Hij zei tegen mijn oudste broer: Ik in uw plaats, ik ging. En die is gegaan ook. Ja. Die is, was een doden opgeschreven, uh, is daaruit geraakt. Bij de verdediging van een bunker van Hitler is hij zwaar gekwetst geweest, is daar doorgeraakt. En uh, die leeft nog, is 82. Een ongelofelijke flinke mens, heeft maar één been meer. Heeft dat allemaal verwerkt, wil daar niet meer over spreken. Maar ondertussen zit hij daarmee. En mijn andere broer ook zo. En jij bent bespaard gebleven? Ik ben gelukkig, gelukkig gespaard gebleven. Ik ging daar misschien ook in getrapt worden. Zij waren 16 en 15 jaar als ze vertrokken. Uh, dat, dat zijn kinderen. Ja. Ik was bij de Scouts aan die ouder. Ik kon die kinderen ook allerlei dingen doen. doen. Dat, is, dat, dat is de verschrikking eigenlijk. En dat mijn vader daarin trapte, dat. Ik, ik ben nooit in de treinen gekomen met mijn vader. En Het was zo'n brave vent. Will it really help me to learn? about Frederick the Great and when Rome burned I wish they'd skip over me when it's my turn All this useless information So I can talk way above my station And I lost when I couldn't spell congratulations Well hooray, hooray for Tom One spelling bee Spelled the difficult words so right, now he's on TV. Oh, hooray, hooray for Tom, he's up there for all to see. And I hope someday they'll say, Hooray for me. Teach me long division. So I can figure out baseball stats Batting average, fielding percentage and all that Well, I learned more at home, okay Learned how to scrap, learned some funny things to say And I lost when I spelled B-A-N-A-N-A-N-A -N -A -N -A -N -A. Well, hooray, hooray for Tom one spelling bee Spelled the difficult words so right and now he's on TV Hooray, hooray for He's up there for all to see And I hope someday they'll say hooray for me Spelled crepuscule so right And now he's on TV Hooray, hooray for Tom He's up there for all to see And I hope someday they'll say hooray Hope someday they'll say hooray Well, I hope someday they'll say hooray Met pardonné. Conrad Tinel, beeldhouwer, ja toch sculpteur, maar ook eh, tekenaar. De stilte waar je nu mee te maken hebt, dus in dat stiltegebied eh, waar je woont. Is die noodzakelijk om te werken? Voor mij wel, voor mij wel. Want de fysieke stilte helpt mij... Naar een soort innerlijke stilte die ik nodig heb om te kunnen, heb om te kunnen werken. Ik moet een soort, er moet een soort ontspanning zijn. Er is een spanning in de ontspanning eigenlijk. Want ik ben soms heel gespannen als ik werk. Maar er moet rust zijn in, in, in uw binnenkant. En daar helpt de fysieke stilte me geweldig in. Je zou niet in een overvolle stad kunnen werken. Misschien als er zodanig veel lawaai is dat ik niet meer weet wat lawaai niet is. Maar ik denk niet dat mij dat goed zou lukken. Ik heb het liever anders, ik heb het liever op de buiten. Ik kan daar zo van genieten, van buiten te staan of met mijn paard rond te rijden en, en alleen de hoefslag van mijn paard te horen, dat is zalig. Ik heb dat echt wel nodig. Je bent pas op je 72 of je 70ste te beginnen paardrijden, geloof ik? Ik beginnen springen met mijn paard. Ah, springen? <lacht> ik krijg al langer. <lacht> ah, maar je durfde dat niet daarvoor of wat? Ik had het nog niet gedaan, nee. nee. Maar nu spring ik ook, ja. Mocht geen wedstrijden, nee. maar ik spring wel, ja. Ik spring een parcours, ja. ja. 80 centimeter zo. Toch? Ja. Ik denk, zou er de heel weinig zijn die dat doen. Ja? Want ik ben ook bij de LRV en daar hebben ze een beetje plezier mee. Zeg ze: wij haken af als we 50, 60 zijn, en jij begint te mee? Je begint te springen als je 70 <lacht> zit. Maar ja, ik ben al fysisch nogal sterk, en ja, kan dat aan. Ik heb daar niet bepaald problemen. Mee. Misschien leef je een omgekeerde volgorde. Ja, het zou misschien plezant kunnen zijn als het niet te lang duurt. <lacht> Maar goed, dat is dan toch ook weer iets, iets dat, dat je doet ineens, hè? Ja. Want blijkbaar ja. gebeurt het zo bij jou, hè? Ja. Ja. Ja. ja. Maar ik word ook wel gestimuleerd door de echtgenote van Dirk. Zij, zij rijdt ook en ze springt ook. Ja. Ja. Dirk. Dirk wagen. Ja. In het leven van Koen kunnen je daar heel moeilijk de hand op leggen wanneer dat hij nu ineens een grote beslissing uh, neemt. Het is iemand die eigenlijk voortdurend zeer... Uh, zeer en zeer... Um, Gericht en vaardig ook kleine beslissingen neemt. Uh, een reparatie die moet gebeuren, kruipt hij je dak op en dan doet hij dat. Uh, de dingen, de noodwendigheden van het leven, daar reageert hij gewoon met, met, met directheid op. En dat zijn eigenlijk voortdurend beslissingen die hij, die hij neemt, waar een ander misschien dagen mee gaat rondlopen. Van zou ik dat nu misschien wel eens moeten gaan doen? Dat zou beter zijn dan. Bij Koen is dat gewoon onmiddellijk en die zal ook niet uitstellen. Hij is een, een pioniersfiguur ook. Hè? Dus hij, je zou die midden in de broese kunnen droppen. Of, of, of in Alaska, uh, tussen de Eskimo's. Die zal onmiddellijk uh, kijken van wat is hier noodwendig. En, uh, en beginnen uh, creëren en oplossingen verzinnen voor de, de nood van alle dag. En uh, ja, zo, zo zit die een mens in elkaar. Een pionier? Ja, ik heb een pionierstil, dat is echt waar. Ja. Toen ik dertig was, kocht ik een grote hoeve. En toen mijn moeder dat zag... Zei ze, maar Koentje, wat heb jij gedaan? Dat was een ruïne gewoon. Ik heb die helemaal opgekalfaterd. Ik heb daar jaren aan gewerkt. En dan weer... Uh... En dan? Ja, ah, ik ze kwijt <laughs> Door te schijnen. Ja. Want dat is niet erg. dan nee? leert je. Nee, dan echt begint je. Dat is Daarom dat hij ook zegt, zet hem... Uh... Er is nooit in Alaska of, nee, ja. of waar dan ook, hij, hij zal ja, overleven. Dat gevoel heb ik wel, ja. ja. Maar gevoel, denk ik vind, dat, ik dat vind... je dat je het zou overleven? Ah, well, dat, dat weet ik niet, hè. ik ben nog een, een oude patat nu, hè. maar uh, uh, ik kan zeer goed mijn plan trekken. Dan Eigenlijk, ik, he, ik ja. weet dat je geen televisie kijkt, maar je zou eens moeten meedoen met Expeditie Robinson. Is het. <lacht> Ken je dat? Er zitten mensen op een eiland en dan moet je maar overleven. En degene die het... Ja. De anderen gaan dood. Nee, nee, dat nu niet. Die vallen af, als ze niet mee kunnen. Ah ja. ah ja. Dat zou nog iets zijn. Ja, maar zo met anderen doe ik het ook niet graag zo, dan dat liever met mijn familie doen of alleen. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik werk graag in functie van mensen die ik graag zie. Daarom voel ik me zo lekker bij Dirk. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi werk van jou vind, niet alleen die groot of leven, meer dan levensgrote sculptuur, maar ook, ja, wat zijn het? Ik heb het hier bijvoorbeeld bij me, skeletvrouwen... Ja. Uh, Inuit-verhaal, ja. dus een Eskimo-verhaal zal ik het maar noemen, ja. met, met tekeningen van jou, ja. waar, waar je eigenlijk bijna met oervormen werkt. Hè. De vrouw is ja. bijna borsten ja. en, uh, ja, en vulva. En, ja, en vulva, inderdaad. Ja, maar die verhalen zijn ook zo. Ja. Die Eskimo-verhalen zijn ook zo. Die zijn heel, heel to the point. Dat is het en niks anders zo. En dat is Ze zo. zong zich een spleet tussen haar benen, ja. zegt het verhaal. Ja. En borsten die zo lang waren dat ze zich ermee kon warmen. Ja. En alles wat een vrouw verder nodig heeft. Dat is een prachtig verhaal hoor. Ja, ja. heel primitief. Hè? Ja, ja, ja. Maar past, past het net daarom heel goed bij jou? Kun je het daarom... ah, wel, ik hou nogal van archetypische dingen, ik vind dat wel mooi. Ja. Dingen die echt de waarheid zijn, want er wordt zoveel rond de waarheid gedraaid. Die echt zijn wat ze zijn. Archetypische dingen, dan denk ik aan jongen. Ik ken jong niet zo goed, maar ik weet dat dan. Dat dan een slimme mens. Dus, <laughs> ik heb er ooit over gelezen, maar niet veel. Ja. Ja. En zijn leerlingen van Frans? Ik denk dat Marie-Louise van Frans dat verhaal uh, opgenomen heeft. Ja. Of toch gebruikt heeft in haar literatuur. Want ik heb verhalen uh, geïllustreerd die uh, uit boeken komen van Marie-Louise van Frans. Ik weet nu niet of dat dit verhaal is. Want ik heb ze al een 40, 50 verhalen geïllustreerd. Ook moderne. Maar, maar uh, die uh, van Frans bijvoorbeeld ja. Dus een leerling van jong, hè, die ja. ziet dan natuurlijk... Ook zo moet dat, uh, van haar uh, meester heeft afgekeerd. Ja. Die heeft in haar leven meer dan 65.000 dromen geanalyseerd. Mooi. Ja. Zoveel. Ja. Ja. Ja. Geloof, doe jij wat met je dromen? Soms. Heel soms. Heel soms heb ik dromen die zo'n indruk op mij gemaakt hebben... dat ik daar iets wil mee doen. Ik heb zo ooit een droom gehad. En dat was een hele rare droom. Ik ga hem even vertellen. is heel kort... En ik heb er nog niks mee gedaan. Ik heb er al over getekend. Ik heb al geprobeerd van de sculptuur mee te maken, maar het is moeilijk. En het is het volgende. Ik ben in Antwerpen, een stad die ik slecht ken. En ik sta op een, een terrein vage. Hoe noemen ze dat in het Nederlands? Een, een, een, een terrein tussen huizen waar niet gebouwd is. Waar een braakliggend terrein. Een braak terrein. En dat is afgezet met houten planken. En ik sta, ik sta daar met een meisje dat ik niet ken. Maar dat ik heel koester. Een, een tamelijk jong meisje nog. En ik, ik zie ze graag en ze heeft een nazelip. Ze is niet mooi, maar ik, ik zie ze graag. Ik weet niet waarom. Dat dus... En er, er, er komen vliegtuigen over en die storten hulzen van bommen over ons uit. En die liggen... Dat klatert zo rond ons. En dat ligt daar allemaal. En ik sta er met dat meisje. Dat is al, Dat was die een droom. Ik vond dat zo'n gewoon een droom. Maar ik weet niet wat hij wil zeggen. <lacht> dat ik aan Marie Louise van Frans vraag. Ja, ja, Helaas, ze leeft niet meer, geloof ik. Ja. En, en toch wil je daar iets mee doen in je werk dan? Ja. Omdat het zo indruk op mij, Miek, dat oorlog... En dan... Dat beschermen van iets wat je graag ziet en dat daarvoor niet fysisch mooi is, dat een... vond ik wel een mooi symbool. Ja. Ja. Klein gebrek, geen bezwaar. Ja, nee. Tuurlijk niet. Er komen zoveel andere dingen in de plaats, soms. Ja? ja. ik denk dat wel, ja. Je mag, of je moet uh, een love song kiezen. Ja. Je kiest Bach. Ja. Bist by Meer. Ik ja. ben een Evergreen van hem, hè. Ja, het is, het is een dooddoener, maar het is zeer mooi. Een dooddoener. <laughs> het is een, een jeugdherinnering ook. Mijn moeder zong dat. En ik, ik begeleid haar op de piano. En mijn zus zong dat dood en ik begeleid haar ook op de piano. Bist u bij mij? Als je bij mij bent, dan ga ik met vreude sterven. En dan, ik... ja. dan zal ik met uh, vreugde sterven, afscheid nemen en sterven. En naar mijn rust gaan, ja. Zeer mooi hoor. <laughs> Maar je hebt nu niemand op dit ogenblik. Maar ik, ik heb ik, ik, veel mensen. Maar niet die veel ene? Mensen. Maar dat is niet nodig? Maar, f, f, nee, nee, nee. Dat is, die kinderen van Dirk, dat is, like mijn kinderen. Ik heb, ik heb zelf ook kinderen. Hè. En ik heb kleinkinderen die zo oud zijn als de kinderen van Dirk. En als dat allemaal bij mij rond de tafel zit, hè, dat zijn mijn kinderen allemaal. Dat bloed, die familie, dat kan me geen bart schelen. Dat zijn die mensen die dicht bij u staan. Daar heb je binding mee. Dat is uw familie. En als, voor mij toch? Ja. En dan kun je zingen bis to by me. Ja. <laughs> Janet Baker. Radio 1. Bist bij Mir van johan Sebastian Bach. En het was Janet Baker. Conrad ja dat, dat is toch ook stilte, hè? Ja, ah, maar natuurlijk. Natuurlijk, stilte is niet alleen uh, dat er geen geluid mag zijn. Stilte, dat is... Ja, ik zou zo'n mooi woord hebben. Zielenstilte, dat is heel belangrijk. Ja. La paix de l'âme. Mm -hmm. In het Frans, de rust van de rust, ja. van ziel. Vrede des harten, zeggen de katholieken. <laughs> Nog in het Frans, en vieillissant, on devient plus fou et plus sage. Ah oui. Je, dus hoe ouder je wordt, hoe gekker. En, en, hoe, en hoe wijzer. Dat is wel iets van, ja ja. ja. ja, ik geloof dat wel, ja. Ja, je komt tot een soort rijpheid waar je de dingen <coughs> uh, uh, meer met afstand kunt bezien. Je kunt beter buiten jezelf gaan en jezelf bekijken en jezelf zien. Ja, dat vind ik wel echt, ja. En dat is mooi aan Dat is Het enige dat er mooi aan is. Ja. ja, want je hebt zoveel kracht niet meer gekund. Als ik... Ja, een zaksement vroeger, ik kon er van de grond oppakken en ik gooide dat gewoon op mijn schouder. Nu kan ik dat niet meer. En dat kan soms op mijn zenuwen werken. Hè. Ik was heel sterk, ik stoefde daar graag mee. Maar ja, dat is weg. Maar er komen andere dingen in de plaats. Maar je gaat er geen crisis voor over? Nee, over. verdomme nee. <laughs> Dirk Steurtenwagen. Als ik het over crisis moet hebben, dan, dan, dan zou ik heel banale dingen van alle dag moeten noemen. Uh, de, de lichten van de auto die, uh, die blijven branden zijn en dat hij zich daar dan uh, uh, heel dol over maakt. Van, hoe is dat toch mogelijk en geil altijd met uw hoofd in de lucht en zo. Maar uh, hij, um, hij, hij, laat, hij laat alles binnenkomen. Dus uh, ook, ook die dingen die voor de buitenstaander als ongelooflijk dramatisch en, en, uh, en uh, eigenlijk vernietigend zijn, uh, dat is voor hem een aspect van de totaliteit. En uh, ik zie die man zeer mooi op dit moment oud worden. Hij is 72, hij heeft... Uh, hij was ongelooflijk uh, vitaal tot op zeer hoge leeftijd uh, de laatste jaren. Uh, neemt, dat, uh, neemt die natuurlijke vitaliteit wat af, maar um, de, de geestelijke spankracht is volledig daar. En hij, hij, hij gaat daar um, zeer mooi mee om. Maar ik denk als, als, als het lichaam uh, op een bepaald moment echt uh, zijn, um, zijn wetmatige... Uh, grenzen stelt, dat, dan, uh, dat het dan voor hem wel eens uh, heel, heel fel slikken zou kunnen zijn. Ja. Ja, als het er echt van komt, zegt uh, jouw uh, boezemvriend Dirk aan, dan en, en je, je zult moeten toegeven dat het moeilijker en moeilijker wordt, dan ga je het misschien wel lastig krijgen. Ja. Mm, dus te zien in welke mate dat het moeilijk is. Zolang dat, dat, dat ik geestelijk... Uh, uh, nog iets kan betekenen en dat ik uh, fysiek geen last ben, uh, is het allemaal nog te dragen. Maar ik zou echt niet graag een, fysi een fysieke last zijn veranderen. Dan zou ik willen kunnen, zo sterk zijn dat ik mezelf echt, uh, dat ik mezelf in slik. Ik zou graag ontploffen in mijn kiekenskot, zeg ik al, dat is gewoon een heel <laughs> opslossing. De kiekens eten dat op en iemand heeft er last van, maar ja, ik ja. beveel dat niet. Hè. En waarom heb je dan al aan je eigen kist gemaakt? Ah, dat, oh ja, maar ik vond dat wel uh, tof om te doen. <laughs> uh, ik confronteer mezelf dikwijls met de dood. Ik probeer mij wijs te maken. Kijk, nu gaat je dood. En ik wil dan voelen, hoe reageer ik daarop. En ik, ik, ik voel dan dat ik bang ben. En dan wil ik dat overwinnen. Dat is, dat is een spelletje dat ik met, met mezelf speel, dikwijls. Maar toen mijn moeder stierf, ze was 96... Zij was alleen nog een mumieke. Ze was prachtig. Ze was zo heel magertjes uitgemergeld. En ze is mooi doodgegaan gegaan in 96. Uh, ze was klein, zoals ik. Ze was nog kleiner. Dus dat, dat was wel schoon om te zien. Dat was zo'n dus uit, uitgemergeld poppetje dat er lag. En uh, daar, ging, daar werd gediscussieerd over een kist. Ik vond dat dus verschrikkelijk. Hè? Ik had goed tegen om Ze zal ik die kist maken? Maar met mijn broers ging dat niet pakken. Uh, en dat was dan een, een, een, een, een eenvoudige kist... in eikenhout van drie centimeter en een half dik. Ik vond dat dus gewoon verschrikkelijk... ...dat dat oud vrouwke in zo'n kist moest liggen... ...stinken al voordat ze echt door de aarde kon opgenomen worden. Toen heb ik gezegd... ...ik maak mijn kist zelf. Ik ben planken gaan kopen, de goedkoopste... En ik heb daarmee een bakje gemaakt... ...waar ik juist in kan. Een meter 63. Ik ben nu maar een meter 61,5 niet meer... ...dus het is al te groot geworden. Maar uh, om u te zeggen... ...ik wil... ...in dat bakje begraven worden met wasstro... ...omdat niet zou rammelen en meer niet. Uh, en het staat wel klaar. Nodig. Ze mogen dat met respect doen, maar ze mogen zelf kiezen... nu ze dat willen doen. Ik maak geen... ...geen scenario voor mijn begrafenis. Het kan me niet schelen. Ze mogen mij zelfs aan de wetenschap geven. Mij kan het eigenlijk niet schelen. Ja. Mm -hmm. Ik heb er al van binnen in de schijf... ...een kan ingetekend. Maar ik zou ze graag beschilderen, dat zou plezant zijn. <laughs> People say I'm crazy... save me from ruin When I say that I'm okay, well they look at me kind of strange Surely Wees. Lost in confusion Well I tell them there's no problem Only solutions Well they shake their heads and they look at me Taantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met pardonné. Curatinel. De kunstmarkt leidt vandaag wel... Uh, helemaal... Uh, hoe zal ik het zeggen, te, te ontsporen. Er worden waanzinnige bedragen gegeven voor ook hedendaagse kunstenaars. Hoe zit dat met jou? Goh, ik heb een prijs op mijn beelden. Die, die galeristen eigenlijk... Uh, ...een beetje bewerkstelligd hebben... Uh, ...en ik, heb ik een zeker niveau van prijs... ...weet je dat ik zelfs mijn prijs niet kan... <laughs> ...ik moet dat aan Dirk vragen... Ja? Hey, ...ik moet dat aan Dirk vragen... ...die heeft dat allemaal opgeschreven... ...maar... Ja, ...je hebt geen... toch een, een, een idee... Nou, dat is te zien hoe groot dat dat beeld is en zo. Ja, ik heb ik, ik beeldjes van, van, van, van... Ik kan het niet eens in euro zeggen, ik heb daar geen verstand van. Heb ik, ik beeldjes van 30.000, 40.000 frank heb ik, ik dan duurder. En nou, volgens dat dat groter is, ja, dat je dan meer werk aan hebt, zal dat meer kosten. Hm. Maar wat de kunstmarkt betreft, dat vind ik echt gewoon ongelooflijk. Eigenlijk, eigenlijk is dat schandalig. Is dat, is dat, dat is een spelletje van, van mensen met veel poen. Hè? Ja, dat, dat is het dus, dat is, dat is, dat is allemaal niet waard. Absoluut niet. Dirk wagen. Hij is uh, uh, meer dan 25 jaar docent geweest aan uh, een hogeschool en heeft daar nu een, uh, een pensioen van. Dat is iemand die eigenlijk niet, niet, niet pensioneert, maar uh, dat zijn de middelen waarmee hij werkt. En uh, als er dan uh, uh, noodwendigheden zijn, uh, dingen die moeten gebeuren aan het huis of... Uh, er moet een aankoop gebeuren, ja dan uh, op een bepaald moment uh, trekt hij gewoon de middelen aan die daarvoor nodig zijn. Maar Koenraad is niet iemand die oppot of die, uh, die spaart. Dat is een begrip dat, volledig, <laughs> dat hem volledig vreemd is. Hij zal uh, ook met ironie als hij uh, de kranten opendraait, die bladzijden van de beurs en zo. Hij uh, zeggen, ja dat is, hier, uh, dat is hier echt iets voor mij, zal hij uh, zo ironisch zeggen. Dus dat is iemand die echt met de cijfers uh, en met het, uh, het geld dat becijferd wordt, uh, dat is totaal en hem vreemd. Ja, het is eigenlijk iemand die, nou, ik wil er ook geen, uh, geen een heilige van maken, maar ik stel dat gewoon vast, dat hij uh, ja, daar eigenlijk um, geen moeite mee heeft om met zeer weinig uh, door het leven te gaan. En als, als er veel is, uh, van daar ook mee om te gaan. Gelukkig ben je geen heilige, hè? Ja, nou, liever niet. <laughs> Kun je van je kunst leven? Dat is een vraag. Ik zou dat niet goed kunnen zeggen. Dat is te zien. Moest ik misschien zeer zeer kleintjes leven. Misschien wel. Maar uh, ja, ik heb natuurlijk mijn pensioen. Maar uh, ja, ik, ik, ik, heb een, uh, ik heb een aanhangwagen. Ik heb zelfs drie aanhangwagens. Ik heb één zware auto, omdat dat nodig is met die aanhangwagens voor mijn werk. En... Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik leef graag goed. Ik drink graag een glas wijn. Ik koop geen een dure wijn. Maar uh, ik leef graag goed. Uh, en... Maar je bent niet iemand die bijvoorbeeld die nog maar eens een keer een nieuwe serie gaat maken. Opdat om, om, om het oplevert. Nee, verdomme nee. vooral liever dood. Nee, dat, dat bestaat bij mij niet. Dat bestaat bij mij niet. Ik maak soms heel nopsculturen culturen en tekeningen kapot. Gewoon omdat ik ze niet goed genoeg vind. En als ze mij zeggen: Jij bent stot. Dan ben niet zot. ik niet stot. Dat is van mij. Ik mag dat doen. Wat is jouw levensmotto, Conrad Inel? Nou? Het vroeg mij dan een keer iemand, uw collega, wat heb ik toen gezegd? Vooruit. Ik heb geen levensmotto. Leven, content zijn... Uh, Vooruit. U. U heb ik gezegd. Ik weet dat niet Een levensmotto. Iedereen is graag gelukkig. Iedereen. En ik ben gelukkig door... door in een groep te leven. Ik zou niet graag alleen leven. Ik ken mensen van mijn orde om die alleen leven. Pff, ik vind dat dat stinkt, zo iemand die alleen leeft. Dat, dat, dat is niet goed. Je moet, je moet in functie... Allee. Ja, je leeft natuurlijk in functie van jezelf, maar je moet ook in functie veranderen anderen kunnen leven. Ik vind dat... Allee, ik ben ik, ik nu niet zo geen, een, geen een heilige hart, maar ik heb dat gewoon nodig. Ik vind dat plezant dat ik de kinderen s'morgens naar, naar de trein voer uh, en dat ik ze moet gaan halen s'avonds en dat ik daar moet rekening mee houden. Ik zal dat nooit vergeten. Um, dat maakt deel uit van mijn leven. Ik heb dat nodig. Ik heb dat gewoon nodig. Dat is geen, dat is, dat is geen goede daad. Dat is, geen, dat is niet dolle, dat is, Ik heb dat. Nodig. Dat is geen liefde ook niet. Ik heb dat gewoon nodig. Je bent niet uh, helemaal op jezelf gericht. Geen Nee, Dat, heren... kan ik, dat zou ik nee. niet goed kunnen. Maar je hebt het ik wel heb nodig een... om te kunnen werken. Dus alleen voor het kunstleven bijvoorbeeld. Ja, alleen ja. maar met kunst bezig, Ik zou dat niet kunnen. Nee. Ik moet ook met mijn paard trainen. Ik moet dan thuiswerken. Ik moet dan lof werken. Ik moet. In de vaat toen. Ik ben voor niks te proper, vind ik. Dat maakt allemaal deel uit van het leven. U hoorde titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Uh, dat maakt deel uit van mijn leven. Ik heb dat nodig. Ik heb dat gewoon nodig. Dat is geen, dat is, dat is geen goede daad. Dat is, geen, dat is niet Dat is. Ik heb dat nodig. Dat is geen liefde ook niet. Ik heb dat gewoon nodig.